FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesland-Dijk en Den Oever 4 kilometer file en is de vertraging net geen 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Confident, the singer of the band. In front of the audience I wish the first word was confidence Confidence, dat was dan het begin van het tweede uur. Um, waarin wij straks in het tweede uur gaan praten met de, de winnaars van de popprijs Amsterdam 2022. Want die hebben dat ook achter de rug. Liveblood heet de band. En, ik kan verklappen, ze komen naar de studio. 23 juni uh, komen ze hier uh, spelen. En uh, dat zal dan semi akoestisch uh, gaan gebeuren. want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 I'm smoking All promises Broken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 Oh, oh, oh, roeien met de riemen die we hebben Steeds een stukje verder, jij bepaalt de koel Het al aan de Amstel van uh, de heren Steven Engel en Paul de Munuk. Um, er is een keur van, uh, van buzakanten op uh, dat album uh, te horen. Om maar even te noemen um, Ernst Dusseldorp. Uh, Ernst van Dusseldorp, uh, die is uh, degene die ook uh, bijvoorbeeld het hele verhaal heeft uh, geproduceerd. Zijn uh, Horens producer. En uh, ja, Steven Engel komt oorspronkelijk uit te Horen, niet uit te Horen, maar uit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 My efforts felt like a wall I ran into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 Cool to rely on so much uncertainty this fucking hell of a time is now gone, but still in our memory Madness all behind We got to heal our state of mind just by doing what we used to do. Oh look at the clock, it's time. Stay through, kiss makes speak feel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 Yellow Grass. Maar tegenwoordig maakt zij Nederlandstalige muziek en dit is haar eerste single Regen. 700 keer kun je me vertellen en me doet zijn werk niet als je blijft versnellen Als je naar me start in de verte vraag ik me vaak af wie je ziet Smell of your thighs, of your thighs, of your thighs This time, it's a matter of time, no, no. The fear creeps in between, no talk to download, the fear creeps in between, no It's a matter of time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 Once made up When they drive me home Catch me making smiles Did I just settle for another storm? into their tiny squares Take my photograph It was just cause I